7 uur, Jobboot met het NOS-journaal. PvdA-leider Cohen wil nieuwe verkiezingen als premier Rutte in Brussel afspraken maakt. waardoor Nederland bevoegdheden overdraagt aan Europa. Zulke ingrijpende beslissingen moeten volgens Cohen aan de kiezer worden voorgelegd. Morgen en overmorgen praten de Europese regeringsleiders in Brussel over nieuwe maatregelen om de euro te redden. Duitsland en Frankrijk hebben al voorstellen gedaan om landen automatisch te straffen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Hiervoor moet mogelijk het verdrag worden aangepast. Als Nederland zeggenschap kwijtraakt, wil de PvdA leiden dat er verkiezingen komen. Het kabinet heeft de steun van de PvdA nodig voor een meerderheid. Gedoogpartner PVV is namelijk tegen steunmaatregelen voor de euro. Er komt op internet één landelijke bibliotheek. Vanaf eind volgend jaar kunnen alle leden van openbare bibliotheken... daar e-books lenen. Dat schrijft staatssecretaris Zeilstra aan de Tweede Kamer. De invoering van een landelijke digibiep is efficiënter en goedkoper... dan wanneer bibliotheken afzonderlijk een site moeten opzetten en beheren. Vooral kleinere gemeenten hebben volgens Zeilstra moeite... met het bijbenen van de digitalisering. De staatssecretaris verwacht dat steeds meer mensen e-books gaan lezen... Het kabinet draagt 15 miljoen euro bij aan de digibieb. Uit het gemeentefonds komt ook nog eens 15 miljoen. De landelijke internetbibliotheek moet eind volgend jaar klaar zijn... en is dan beschikbaar voor iedereen die lid is van een openbare biep. Het OM heeft een website van een activiste uit Krommenie uit de lucht gehaald. Op de site schreef de vrouw dat de ministerraad onschadelijk moet worden gemaakt. Ook riep ze op tot geweld tegen minister Leers... en een bestorming van de kantoren van de immigratie- en Naturalisatiedienst. De activisten werd al in september opgepakt, maar wilde de teksten niet van haar website halen. Daarom heeft het OM de site nu laten blokkeren. Het weer, veel wind, met aan de kust zware windstoten. In het noorden af en toe buien, later overal droog. Morgen eerst droog en zonnig, in de middag weer regen en wind. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Na nou, de verkeersinformatie. er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knopend Watergraasmeer en Muiden, vijf kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verderop staat brugge drie kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Knopend Muidenberg en Knopend Diemen, vijf. En op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk is de weg dicht tussen Jouren en Sneek. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer richting de Afsluitdijk kan omrijden via Leeuwarden.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 Dames en heren, goedenavond. De Amerikaanse pioniers zeiden het al. Go west, young man, go west. En als je van Schiphol zo'n zeven uur richting Westen vliegt, land je bijna in Brooklyn. En daar dook onze gast met zijn saxofoon de studio in en nam hij een schitterende CD op. I Dreamer, waarop hij onder meer wordt bijgestaan door de grote Amerikaanse jazz trompetist Nicholas Payton. Hier is Bram Wiertz. <tied> Uw presentator is Petra Possel. Ik denk dat je als prinses een leesbril niet op had. Ja, het Bart, het begint, begint goed. Het ja. begint goed, maar vanaf <laughs> nu kan het alleen maar beter gaan. We zijn op weg naar de Olympus. Echt waar. Oké, okay, Leuk dat je er bent. Welkom in Kunststof van Woensdag 7 december, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, luisteraars van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. En dat is ook het adres waar u straks terecht kunt voor de luisteraarsvraag. We hebben een vraag vandaag naar kunst de CD winnen van Bart Weerts en het is I Dreamer, waanzinnig mooie CD opgenomen in New York met de grote der Aarde. Deze man naast mij is nog maar 34 jaar, maar hij treedt met iedereen op die het zo doet in de jazzwereld. Zo is het toch nou, een He? mooie aankondiging. Ja, ja. <laughs> mooie kan er eh, niet. hè? Leuk om hier te zijn, ook. Ja. Je cd heet trouwens iDreamer. Is het een soort uh, muzikale ode aan Steve Jobs, aan, aan de Apple Appleman? Uh... Nee, het is uh, heel toevallig dat uh, die cd was al opgenomen... en uh, Steve Jobs overleed uh, nou, een paar weken geleden. Toen was het hele drukwerk al klaar. En het is ook niet echt bedoeld als een, um, een knipoog naar de... of het is eigenlijk meer een knipoog naar die hele uh, iDreamer... Uh, uh, i industrie uh, dan dat het werkelijk een, een ode is. Ik vond het ook wel echt uh, opmerkelijk hoeveel uh, verafgoding er was in de richting van Steve Jobs. Dat voor je een uh, beetje overdreven? Nou, uh, ik, het verbaasde me eigenlijk. Ja, ja. Want ik, ik dacht wel van: uh, hij heeft natuurlijk ontzettend veel uh, neergezet, een mooie. Uh, mooie spullen, en we zijn er allemaal uh, uh, schuldig aan, zou ik maar zeggen. Maar uh, het is wel, uh, het is wel een uh, ja verafgoding van een, een de hoogste baas van uh, de grootste multinational in de wereld. Ja, het is geen idealist die uh, die in een occupy slaapzakje uh, uh, weer een wit uh, ligt te traceren nee, nee. om nou maar eens een vergelijking ja, te maken. Ja, bijvoorbeeld, ja, het hoeft ook niet, natuurlijk. Mm. Hij heeft uh, mooie dingen gemaakt, maar uh, het was daarom, uh, het was daarom geen soort van ode daaraan. Nee. Jij gaat straks live spelen. Dat doe je uh, samen met uh, Kino Hartsma op Vleugel, pianist. Hallo, welkom. Hallo. Hey. Jij mag, uh, je mag ook even aan tafel. Ja. De volgende keer mag jij dan helemaal aan tafel. want oh, Jij leuk. maakt ook prachtige cd's en, en hebt allerlei projecten onder je Heel graag. Ik laat me graag uitnodigen. Heel goed. Uh, maar ik heb jou er nu bij omdat jij de man bent... en dat is toch ook vrij uniek... die, uh, die de foto's heeft gezien die uit zijn gelekt van uh, Mark Zuckerberg. Misschien kan je dat gewoon aanklikken ergens. Hoor vast wel, maar ik vind dat in ieder geval heel bijzonder... De Facebook-oprichter is slachtoffer geworden van een lek in de privacy-instelling van zijn eigen sociale netwerk. Door een fout was het voor gebruikers tijdelijk mogelijk de privéfoto's van anderen te bekijken, ook die van hem dus. En um, ja, uh, het lek is inmiddels gedicht, maar voor het Zuckerberg kwam dat te laat. Jij hebt de foto's ja. gezien. Ja, ik ben uh, waarschijnlijk ook een van die klikkers... Uh, die, uh, die alles voorbij ziet komen op zijn, uh, op zijn door Steve Jobs bedachte uh, device. Uh, en ik klikte dus inderdaad op dat item. Ik vond het wel uitspringen. Wat, wat weet jij van Zuckerberg wat ik bijvoorbeeld nog niet weet? Um, nou, ik heb me verder niet in de persoon verdiept. Ik weet dat hij uh, oh, oké, oké. aan het hoofd staat Eerlijk. van, uh, van, van uh, Facebook. Is dat ja? een sluikreclame? Maar Nee, verder. Ja, hij heeft een... Uh, hij heeft een, een Aziatisch uitziende vriendin... Uh, waar hij mee in zijn keuken in uh, hele nieuwe schorten uh, uh, naar, de, naar de tafel staat te kijken. Met daarop een fles wijn en een stukje geitenkaas. En, uh, dat is wel heel lief. Ja, dat is heel lief. Er zit niks op uh, ruins of, of, of pikants bij. Hij heeft niet je... eens een device in zijn handen of, of snijdt zelf het vlees aan. <lacht> hij, hij staat er eigenlijk een beetje hulpeloos bij. En op andere foto's zie je hem met zijn hondje. Hij heeft een hondje die die, die heel innig omhelst. En, uh, en wat uh, foto's met vrienden waar ze ja. het glas heffen. Volgens mij ook gewoon uh, heel braaf allemaal. Nou, ja, dit geeft wel aan hoe kwetsbaar wij zijn met al die sociale media. Terwijl we die sociale media ook nodig hebben om onze PR een beetje op orde te krijgen. Zeker als je in de muziek ja. zit. Hoe zit dat bij jullie? Ja, dat is, uh, het is wel echt een middel. Het helpt. En uh, het is ook wel grappig Hoe gebruik maar... jij het eigenlijk? Uh, nou, Facebook is... Ik gebruik het puur, eigenlijk puur zakelijk. Of, of om aankondigingen te doen van concerten. Uh, of van avond, zoals deze. Ja. Ik probeer wel de, de gevoelige privé-informatie... zoals uh, het staan in de keuken een beetje te vermijden. En dat vind je maar, al gevoelige privéinformatie. Ja, ja, je ziet dat het <laughs> al de hele wereld over gaat. Maar, uh, maar ja. je zet ook niet van die dingetjes erin, want dat vragen ze. Eh, hoe oud ben je? Wanneer ben je geboren? Ben je getrouwd? Heb je een huisdier? Van welke muziek hou je? Nou, waarschijnlijk staat het er bij mij allemaal wel. Want ik weet nooit, ik word dan voor iets uitgenodigd en dan denk ik van hoe kom ik hier nou weer terecht? Dus ik, ik weet niet hoe dat uh, precies uh, uh, allemaal is. Ja, dan werkt. heb je iets aangeklikt is, of opgetikt. Op ja, ja. ja. Dat is ook het, Hoe zit dat uh, bij jou Nou, ik, ik moet heel eerlijk beginnen dat ik uh, sinds twee weken uh, gestopt ben met Facebook. Dus ik heb mijn profiel uh, gedeactiveerd. Ja. En dat is bewust van wat je verslaafd Een was? Een ademing, echt heerlijk. Dat scheelt me anderhalf uur per dag. En, uh, en ik heb niet die constante drang van uh, op, op die laptop kijken... wat gebeurt er in mijn netwerk? Uh, en dan netwerk tussen aanhalingstekens. Want uh, ja, van de 300 mensen die ik... Uh, Kende zogenaamd, uh, ken ik er echt maar misschien 15 of 20? Of zie ik uh, dagelijks? Ja, dat is de groep van intimie. Ja. Dus ik, ik, ik, ik ben me aan het herbezinnen. Misschien dat ik wel weer het uh, ga activeren, maar dan uh, een veel kleinere kring. Uh, ik, ik zag ook niet zo het nut van het zakelijke, van uh, mezelf adverteren. Of, ja, er nee. kwam niet echt veel terug. Nou ja, misschien kan de radio helpen met dat adverteren. Ja, misschien... dat is natuurlijk een veel mooier medium. Spring achter die ja. vleugel, want jullie gaan zo meteen uh, spelen. Uh, in onze radio-uitzending, radiokunsthof.nl, daar kunt u terecht straks. We krijgen na dit stuk muziek krijgen we een, uh, een luisteraarsvraag. Dus zit alvast klaar bij de computer, want als u dat goed beantwoordt... dan maakt u kans om die prachtige cd I Dreamer van Bart Weerts uh, te ontvangen. We gaan naar een stuk dat ook op de cd staat, wel natuurlijk in een andere bezetting. Luister naar Evolution of the Innocent. Bart Weerts op saxofoon en Kino Heidsma op vleugel. Dankjewel Kino. Uh, Bart gaat zitten, herstelt zijn lippen enigszins. En gaat zich voorbereiden om de prijsvraag aan de luisteraars te stellen. Trouwens, luisteraars, misschien vindt u dat ook interessant. Zo rond half acht hebben we straks ook voetbal. Dat is die afgelaste uh, eredivisiewedstrijd Excelsior AZ. Die was toen afgelast vanwege dichte mist. Die mist is opgetrokken. Het stormt nu alleen maar. Maar die wedstrijd gaat wel door en straks om half acht hebben we daar meer nieuws over. Bart Weerts, welkom saxofonist. Dank je wel. Uh, voordat we in die wereld duiken, die wereld van jou... die wereld die zich tijdelijk verplaatst heeft naar New York... waar je omringd was door allerlei muzikanten, bekende muzikanten... Uh, eerst die prijsvraag. Want mensen thuis kunnen die cd winnen. Vijf cd's. De eerste vijf met het goede antwoord krijgen die cd van jou. En uh, wat is de vraag die daarbij hoort? Ja, uh, je had inderdaad gev uh, gevraagd of ik er een vraag uh, wilde bedenken. Um, en uh, ik dacht van, uh, um, aangezien Nicolas Peten um, in, in Nieuw-Orleans... Nieuw uh, woonachtige trompetist is, misschien wel leuk om daar iets uh, over te vragen. En die speelt mee hè, op die deze CD? Die speelt mee CD. op het album, ja. ja. ja. Um, uh, ik dacht, welke uh, trompetist is er nog meer uit Nieuw-Orleans afkomstig en speelde op zijn negentiende reeds bij Art Blakey en de Jazz Messengers. Ja, we gaan geen extra informatie geven. Dit is de vraag. Herhaal Herhalen nog het. één keer. Welke trompetist, in New orleans geboren en getogen... Um, naast Nicholas Peten... Um, werd op zijn negentiende gevraagd door Art Blakey... om te komen spelen bij de Jazz Messengers? Ja. Nou, een hele duidelijke vraag. Luisteraars, u kunt reageren via onze website radiokunstof.nl. En de eerste vijf goede antwoorden, die maken kans, of die maken helemaal niet kans, Je krijgen gewoon de cd van Bart Weerts. En die cd, uh, die heet I Dreamer en die is opgenomen in, uh, in New York, met onder andere trompetist Nicholas Payton uit New Orleans, maar ook met de drummer van Herbie Hancock, Kendrick Scott, en, en allerlei andere grote uh, mensen uit de jazz... Uh, die ook allemaal een stuk ouder zijn dan jij, volgens mij. Want jij bent 34 en jij reist af naar New York. Hoe, hoe is dit zo gekomen? Um, nou, Het is eigenlijk begonnen al een jaartje of drie geleden... Uh, toen ik bezig was met mijn eerste album. Een uh, kwartetplaat, met mijn eigen kwartet. En ik uh, liet het horen aan uh, André de Jong, de directeur van Challenge Records... de label waar wij uh, deze plaats uitgebracht... En die, was, uh, die vond het leuk. Dus die, die zei van, nou, wil je niet in, in New York wat opnemen? Maar toen was ik al in een heel vergevorderd stadium... Met, het, uh, met de opnames van het kwartetplaat. En uh, dat leek me leuk om eerst af te maken. Dus uh, die kwam uit. En vervolgens, twee jaar later, toen dacht ik van... nou, nu wordt het tijd voor een nieuwe... Nieuwe plaat en, ja. en toen heb ik hem weer aan zijn staart getrokken... van uh, of het of het aanbod nog steeds uh, geldig was. Maar in New York, dat wil dan niet alleen zeggen... dat je toevallig in een New Yorkse studio zit nee. met je eigen saxofoon... Nee. maar dat je dan ook meteen omringd ja. wordt door de crème de la crème uit de jazz. Ja, dat was de, dat was de deal. En uh, hij zei van, uh, met wie zou je willen spelen? Dus toen uh, kwamen eigenlijk deze namen zo goed als meteen uh, bij mij naar boven. En ik ken uh, Nicholas al uh, een klein beetje van... Uh, uh, een eerdere ontmoeting. en, en hij Op vond... Noord-CGS meen ik, hè? Ja, ja hij, hij had ons gezien met uh, Monsieur Dubois, een band waarin ik speel. En dat was nog in Den Haag, dus het was echt een tijdje geleden. Maar dat, uh, dat, dat inspireerde hem op een of andere manier um, heel erg. En ik heb het gevoel dat hij op dat moment ook een beetje zoekende was... welke richting en stijl hij uh, wilde gaan spelen. Uh, en gaat dus, dat dan inderdaad zo dat, dat je, uh, jij of, of, of een manager... of iemand van de platenmaatschappij benadert die topmuzikanten... en dan wordt daar een beetje overheen en weer gemaild en gebeld... en dan is dat gewoon een feit? Uh, ja. Dat klinkt kinderlijk uh, eenvoudig uh, eigenlijk. Ja, en, en toch zitten er nog wel wat mensen tussen natuurlijk... zoals uh, managers, want uh, in eerste instantie was iedereen heel enthousiast... en um, wilde graag meedoen, maar dan kom je vervolgens... Uh, bij uh, de manager van bijvoorbeeld uh, Nick... En dan, uh, wordt het, uh, dan wordt het interessant. Zeker voor een, een, een saxofonist uit Nederland die... Uh ja, ik moest het wel zelf regelen allemaal. Dus dat en wat was wordt dat... er dan precies interessant? Hebben we nou, het dan over geld? Moeilijk, of... Ja, geld natuurlijk. Ja. Geld. En ja. rechten misschien ook? Of... Ook dat, maar dat is goed, op een gegeven moment goed uh, geregeld... ook door, uh, door Challenge. Dus ja. daar hoefde ik me geen zorgen over te maken. Maar gewoon even uh, off the record. Gewoon keihard over de radio, off the record. Off the uh, record. Daar moet flink voor betaald worden. Nou, dat, dat viel nog wel mee eigenlijk. Want uh, Nicholas is normaal uh, wel prijzig. Begreep ik. Wat is prijzig. Uh, in deze ja, daar wereld. heb je echt serieus geen idee van. Nou ja, uh, denken we dan in, in, in duizenden per dag? Of ja, ja, ja, in, ja, tienduizenden, honderdduizenden. Ja. Nee, nee, nee, nee. Tienduizenden. Duizenden. Nou, duizenden. nou, dat ook weer niet. Duizenden. Ja, ja. Ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. Uh -huh. Zeker uh, over de radio of de record dan weliswaar. Maar uh, <laughs> hij, uh, hij was. Uh, uh, hij, hij, hij kende mij. Vlaasje het hij, hij vlakst het... mij mooi. Ja, dat zal ik doen in, in, <laughs> tijdens het voetbal. <laughs> maar hij vond het, hij vond het gewoon leuk om te doen. Ja. Dus ik denk dat dat, dat dat mee heeft gespeeld. Dat hij ook uh, het hele album heeft gedaan. Want normaal um, doen ze dat wel. Maar dan is het voor een paar stukken. Of, ja. uh, hij is ja. gewoon hup, op het hele album mee, uh, ja. mee gaan spelen. En, en... en overigens de rest van de jongens. Dat ging, uh, dat ging helemaal super. Dat was gewoon... Uh, Richie Goots, de bassist, die kende ik al. Dus we hebben samen hebben wij die hele band bij elkaar geregeld. En dat was te gek. En, en toen we eenmaal in de studio waren, toen was het ook. Dan is het ook. Die sfeer was echt uh, super. Dus ja. het is, heeft voor de rest ook geen invloed op. Uh, ja, op, op het uiteindelijk spelen. En dat, nee, dat, de, nee. dat is eigenlijk inderdaad nee. de business van de managers. Ja. En uh, wat, wat heb jij eigenlijk te zoeken in die New York scene? Want, want je gedijt natuurlijk heel goed hier in Europa. Ja. Ja, dat, uh, dat, dat dacht ik eigenlijk zelf ook. Het was ook niet mijn eerste keus om dat dan te gaan doen. Maar dat aanbod doet zich dan voor. En dan, ja, ik, ik, uh, ik had het nog met mijn vriendin over. En die zei ook van, ja, je, je wil dat toch? en ik, Ja, ja, dat wil ik wel. Maar, ja, maar, maar en wat is het dan precies? Wat uh, je wil? Nou, dat, ik ben opgegroeid met die muziek en, en die muziek die komt, uh, dat gaat natuurlijk terug tot, tot Charlie Parker, Cannibal yeah. Adderley, de platen waarmee ik ben uh, groot geworden. Yeah. En dan op een gegeven moment, uh, dan begin je je te interesseren voor jazzmuziek. En dan komt Zijn die... dit de platen van je ouders die je nu noemt? Uh, uh, ja, er ja, ja, ja. werd wel veel uh, jazz gedraaid. Ja. Ook andere muziek, maar veel uh, jazzplaten. En dan op een gegeven moment, uh, ja, dan, uh, als je richting het consortium gaat... dan komt een beetje die generatie van, van Nicholas en Roy Hargrove, Joshua ja. Redman op. En uh, ja, daar, luister je, daar luister je veel naar, dus daar raak je door geïnspireerd. En ook wel heel veel door Europese muziek, maar uh, dit is, is wel de basis. En nog steeds, die, die jongens die daarop op spelen, dat is uh, ja, van ongekend uh, niveau. Dus... Wat, wat, wat is, kun jij mij uitleggen wat het verschil is tussen de uh, Amerikaanse jazz en, en, en de Europese? Um, ja, ik denk dat... dat uh, nou, de verschillen worden wel steeds kleiner, denk ik. Door ook een kleiner wordende wereld misschien. Maar um, wat, wat mij persoonlijk heel erg opviel... en dat kan te maken hebben met de personen met wie je speelt... maar ik heb het gevoel dat dat wel over het algemeen een beetje waar is. Dat hier in Nederland de, de, het gevoel van de swing... of het gevoel van de groove een beetje uh, wat meer laid back is. En of dat nou gekoppeld is aan hoe wij hier in het leven staan, dat weet ik niet. Maar uh, ik had in het begin met de repetitie, voordat we de opnames ingingen bij dit uh, project, uh, het gevoel dat ik er achteraan hing. Ik weet niet of dat je iets zegt, maar de, hun, hun time zat wat ja. meer voorin. Ja, voorin. ja, ja. En ze, ze waren wat meer aan het. Aan ze namen het... jou op sleeptouw eigenlijk. Ja, zo voelden het. Ja, dat terwijl is jij het... toch leader of the pack zou moeten zijn. Ja, ja nou, en dat het is jouw is, plaat. Ja, ja, ja, dat zei ik ook tegen ze. Want wat doen jullie nu? Ze ja, dus waren twee <laughs> keer zo oud, twee keer zo breed <laughs> ja, en ook ja, nog sneller. Ja, ja, ja. Daar sta je dan. Daar sta je. Dus uh, nee, en, en, en dan, dan moet je even die knop omzetten... en denken van oké, okay, ik hang er nu een beetje achteraan. Dus het moet iets meer... Uh... Zijn wij in Nederland of, of in Europa luie lui jazzmuzici? Is die nee, nee, nee. Je nee. zegt laid back, maar of zijn ja, we la relativerende... of, of midden, minder opgepompt of hoe... hoe? Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ook een beetje dat het... Het zit sowieso een beetje in de, in de muziekcultuur denk ik. Maar we zijn zeker niet lui. Je hebt in Nederland zo ontzettend veel uh, goede jazzmuzici. Ook heel veel uh, woonachtig in New York. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft... met hoe je uh, hier muzikaal wordt opgegroeid. Of uh, ja, opgevoed. Ja. En... Um, uh, uh, ik, weet, ik weet niet precies of dat gekoppeld is aan die samenleving. Nee. Maar het, het tekent zich heel erg nadrukkelijk in het, uh, in het nummer Camels. Weet ik toevallig. Dat jij, uh, dat jij eigenlijk een, een soort, een soort droomideaal uh, had van dat nummer. Hè? En dat dat uiteindelijk ja. toch iets heel anders dreigde te worden... door, door de, de groove die die mannen eraan gaven. Ja, wat, ja, wat nou, ja ongeveer daar? het is uh, nou, het, het nummer is eigenlijk een bedoeld als een soort anti groove dus dat wil zeggen het uh, is een, is een het gaat over kamelen ja uh, shockend je ziet ze al een beetje en het gaat allemaal niet meer zo goed dus die, die, het, uh, die tekort aan water tekort aan water dromend van uh, oases um, en, en uh, ik, vind het, ik hou ook van, bijvoorbeeld van muziek van Tom Waits. En, en daarin hoor je dat heel duidelijk. Dat is, is het ten eerste natuurlijk retenvals gezongen. Uh, wat ook wel weer heel erg charmant is. Maar ook die, die, die, die beats of de grooves zijn allemaal hangen met uh, ijzerdraadjes aan elkaar. Zeg maar. mm -hmm, mm -hmm. Um, en dat had ik een beetje voor ogen. En um, we gingen het spelen. En ik had er wel bij gezet, kamele groove. Dus uh, ongeveer een indicatie. Maar het eindigde echt als een, een hele strakke... Uh, ja, eigenlijk te goed gespeeld. Dus dat was wel een uitdaging om dan te zeggen van... nou, uh, dit is eigenlijk te goed. Of dit is niet wat ik bedoel. Het moet een Willen beetje... Willen jullie wat slechter en slordiger gaan spelen? Ja, ja. En dat, dat ging en daarna meteen goed. Superfrofs, ja. die kunnen dat allemaal ja. ja. Maar wacht even hoor. Je schrijft die muziek uit? Of, of, of je ja. zingt het voor? Of hoe gaat dat? Ja, een, een beetje van beide. Dus... Uh, uh, alles is goed uitgeschreven natuurlijk. En in jazz is dat vaak, zijn dat vaak de thema's. En dan is ja. er nog heel veel ruimte voor improvisatie. En daaronder staat dan zo'n krabbeltje kamelen. Ja, kamele Groove. En dan, uh, en, dan, en dan leg je een beetje uit wat de vorm is. Hoe, hoe je het wil hebben. Welke intensiteit. Uh, tempo en dat soort zaken. Ja. En dan ga je het spelen. En als het, uh, ja, dan was het eigenlijk uh, uh, 9 van de 10 keer gewoon meteen al goed. Weet je nog precies hoe je het ongeveer voorzong? Uh, nou, dat, uh, dat weet ik niet meer. Nee, dat, <laughs> nee, ik zie dat je dat niet meer wil weten. Maar je denkt dat je dan te sigaar bent. En dat is ja. ook zo. Dus laten we gewoon even luisteren naar hoe het uiteindelijk is geworden. Tweede ja. deel van dat stuk. Dit zijn die kamelen toch? Dit zijn die kamelen, ja. En hier komt de glims van de oase. Een grappig, ik hoor het ook meteen inderdaad. En dan uh, loopt hij weer verder. Ja, dat is een beetje het idee. En het is helemaal niet moeilijk om zo'n topmuzikanten te vertellen van, hé, hey, spelen eens wat slordiger. Uh, Slomer. Nee, op een gegeven moment. Uh, is dan het einde. Ja, ik vind het heel moeilijk om door muziek heen te ja, praten. Ik raak dan het is, afgeleid. Kan natuurlijk ook los van. Het is ook verschrikkelijk onfatsoenlijk, maar we doen nee, het. Nee, nou. <laughs> dat is helemaal niet erg. Nee, uh, ja, het is. Uh, ik was ik was best gespannen natuurlijk uh, voor de eerste repetitie en dan kom je daar en dan uiteindelijk is het gewoon weer muziek maken zoals je dat hier ook doet. Ja. Dus dan dan zeg je gewoon, nou dit wil ik zo of dit had ik zo in gedachten. En het, het was ook wel te gek, omdat uh, die gasten zelf op een gegeven moment... ik had het expres een paar uh, stukken een beetje opengelaten voor interpretatie. Ja. En dan uh, komen er ook heel veel suggesties. En dan, het was wel echt gewoon leuk. Ja, wij gaan zo verder. Er is verkeersinformatie. Met natuurlijk nog steeds een waarschuwing voor zware windstoten... in het noorden en westen van het land. Bij Amsterdam, daar staat het vast bij Muiden, op de A1 naar Amersfoort. In de staart van de avondspits gebeurde een ongeluk daar... Er zijn voorlopig twee over dicht, want er volgt ook een technisch onderzoek naar dat ongeluk. Richting Amsterdam verklaart ze de file tussen Gooi Meer en Knoppen Diemen, 7 kilometer. Op de Gaasperdammerweg, de A9, is het ook vastgelopen naar Diemen. Voor Knoppen Diemen, 3 kilometer. Op de A4, Den Haag-Amsterdam, de laatste dagelijkse file tussen Leidsendam en Dam en 3 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. En niet alleen cultuur, ook voetbal. De tweede helft van de eredivisiewedstrijd Excelsior AZ. Die is net begonnen. Uh, er is nu helemaal geen nieuws over. Zo gauw er nieuws over is als er gescoord wordt. Uh, dan gaan wij vanzelfsprekend schakelen met de, met de sportredactie. De verslaggever te plekken is. Frank Villa. daar horen we straks ongetwijfeld meer van. In Kunststof is vandaag Bart Weert saxofonist de gast. We hebben in het begin van de uitzending heeft hij een vraag gesteld. Herhaal die vraag nog één keer, Bart. Ja, uh, de vraag was. Uh, omdat Nicolas Peten meespeelt op dit, uh, op, dit, op dit album en hij uit New Orleans uh, komt. Uh, welke trompetist is nog meer in New Orleans geboren en getogen? en uh, speelde reeds op zijn negentiende met Art Blakey en Jazz Messengers? Ja, nou, de mailbox stroomt vol. Er wordt enorm gereageerd, wat wij altijd fijn vinden. De ja. Mensen verhouden van muziek. Er wordt muziek. geluisterd, ja. Er wordt geluisterd. Drie, in ieder geval, foute antwoorden zijn... Donald Byrd, Lee Morgan en Miles Davis. Die zijn het niet. Wat is het goede antwoord, Bart? Het goede antwoord is Wynton Marsalis. Ja, grote ja. naam natuurlijk, ja. uit de jazz. En hij, hij woont nu in uh, New York en is daar leider van het uh, Lincoln Jazz Center. Ja. En predikt uh, de jazz traditie over de hele wereld. Ja, en jij bent vanzelfsprekend een groot bewonderaar van hem, neem ik Ja, uit. vooral, ik, vooral uh, van zijn eerdere platen, die vind ik uh, te gek. Ik heb ook een, een album uh, waar hij met de Jazz Messengers meespeelt. En uh, ja, al op 19-jarige leeftijd zo'n groot uh, trompettalent. Ja. ja. Uh, Marsalis is dus het goede antwoord en dan wel de goede, niet Brandford, maar Winton. Ja, uh, ja we hebben allang die vijf goede antwoorden. Dus die vijf cd's zijn ook al weg. Die komen ja. allemaal op een hele goede bestemming terecht. Leuk. Ja. Uh, jij hebt... Uh, we hebben net geluisterd naar Camels. Je hebt in, een, in verschrikkelijk veel gezelschappen gezeten. En zit je nog. Onder andere Monsieur Dubois. Waar je het net al over had. Ja. De Jong Sinatra's. Artvark, seksafoonkwartet. Die maken ja. hele... ja, Ik wou bijna zeggen obscure, maar toch wel redelijk experimentele uh, muziek. Maakt. Ja, Artvark is een heel, uh, Art heel leuk... Uh project omdat het eigenlijk buiten al die bandjes staat. Het zijn vier Saksen En met die vier saxen... Uh, uh, de Rolf Delvel speelt erin, Peter Broekhuizen en met de erker. Dat zijn allemaal mannen afkomstig uit de jazzcircuit. Uh, dus wij maken eigenlijk lichte muziek met uh, een soort klassieke setup: het saxofoonkwartet. Ja. En daar komen de meest leuke projecten uit voort. Ik zag bijvoorbeeld een keer Kees van Kooten met Art Park. Ja, ja. En in allerlei woeste combinaties uh, ja. treden jullie ook op. Ja, we hebben met het uh, Zap String Quartet een, een dubbelkwartetconcert uh, ge gegeven. Dat was ook superleuk. Um, met een band van Arend Nix hebben we een, een, een project gedaan. En we zijn nu bezig, en dat is echt uh, ja, een heel bijzonder project. Er komt in uh, januari een nieuw CD uit met uh, Sopraan Claren McFadden. Klassieke Sopraan. En ja, zij is, Prachtige uh, zangeres is dat. Ja, in alle opzichten om te zien, om maar ook, te zien, ook, om ook om te ja, horen. Ja, ja. Okay. <laughs> dat weet je uh, toch wel, hè? Ja, ja we, hebben, we, we zien elkaar regelmatig. Ja. <laughs> um, ja, ja, en het bijzondere aan haar is dat ze dus niet alleen klassieke... Uh, supergoed is, maar ook ja, in, die, in die improvisatie en in de jazzhoek. En... Ja, we hebben een fragment van, van haar, oh, Claire okay. McFadden en Art Fark. Nou, laten we even een stukje horen om een indruk te krijgen. Oké, okay, oké. Okay. in the Devil queen of the night With her She told a tale Ja, heel goed. <laughs> Samen met Art Park, uh, waar jij in zit, uh, Bart ja. Weerts. Um, ja, en dit dit stukje uh, dus, dit is een première trouwens. Ja, dit he? is dit, absoluut een uh, première. Want de cd komt in januari pas uit. Um, dit stuk staat er ook op. Maar dit gaat eigenlijk um, over het hele project. Dit stuk heet slime Meets Kallus. Uh, sly Stone. Stone. Dus, uh, wij, Maria Callas. Nee, Maria Callas ja, die is nog niet aan bod gekomen. Dit was voornamelijk het Sly Stone gedeelte. Ja, het klopt maar ook dus, een beetje Stone. Ja, Stone. Ja, het is ongelooflijk. Ik zei tegen Claren van, dit, dit moet een beetje zo Sly klinken. En bang, daar was het. Ja. Ja. Gaaf is dat. Ja, Dat, dat artvak is, is een van die gezelschappen. Ik had nog niet genoemd dat je ook zit bij het Rotterdam Jazz Orchestra. Kortom, je, je zit op heel veel plekken. Uh, heel veel formaties, beentjes enzovoort. Vast ad hoc. Is dat nou een, een, een diepe wens? Of is dat pure noodzaak? Um, beide, denk ik. Hm. Het, is, uh, het is gewoon begonnen als, uh, ja, met de liefde voor muziek. Eigenlijk. Dus je, uh, je, je komt in die bands omdat mensen je vragen of je, je start sommige bands zelf op. En ik ben wel, denk ik, uh, ja, ik hou er ook van. Dus ik, ik vind het lekker om met elkaar uh, in de oefenruimte te zitten en uh, stukken te maken. Of met elkaar op, op tour te gaan of uh, te spelen, op te nemen. En uh, ook alle bands uh, waar ik deel van uitmaak, ja, daar, daar sta ik ook uh, achter. Dus dan, ja, dat is, daar begint het mee, denk ik. Maar tegelijkertijd is het ook heel lastig om van één project uh, rond te komen. Zeker in Nederland. Er zijn zoveel goede muzikanten en zo uh, in verhouding weinig uh, plekken om te spelen. Ja. Dat het wel een, bijna een struggle is. En weinig geld misschien ook, om uit te keren. Ja, steeds minder. Ja, ja, ja. dus je moet ook gewoon wel uh, overal aan de weg timmeren. Ja. Wij spraken met Rolf uh, uh, Del Vos. Hè. Die ja, had daar was ik wel bang voor. Maar ik kom ja, erop. we hebben iedereen gesproken. En nou, het is allemaal hartstikke lief hoor. Want okay. hij, hij is dus oud-leraar, oprichter van ArtVark. Ook een hè, van die formaties ja. waar we net een stuk van hoorden onder andere. Hij zegt, Bart is een hele sociale sol solist. Dat lijkt wel een contradictio in terminus, want er zijn heel veel assholes, onder de goede solisten. Voor het saxofoon kwartet, Artvak heb ik hem destijds ook gevraagd... vanwege die sociale kwaliteiten. Om zijn humor en zijn gevoeligheid in de groep. In een band zitten betekent namelijk ook dat je muziek schrijft... dat je organiseert en bereid bent om om zeven uur s ochtends te repeteren... als wij dat nodig vinden. Hij is een man van de voortdurende kruisbestuiving. Nou, dat, dat is heel erg. Uh, ja, je lief. denkt dat er nu iets heel naast achteraan komt. Ja, Ook dat het... is niet waar. <laughs> <Nee>. <laughs> dat dat houdt je waarschijnlijk gewoon voor in het repetitielokaal. Nee, ja, we hebben. Er is een constante uh, modus om elkaar scherp te houden. Dus ik, ik was bang dat er nog wat zou komen. Maar nee, dit is heel aardig. En, uh, maar heeft ja. hij een beetje gelijk? Want jij bent inderdaad een solist, enerzijds. Ja. Maar je gedraagt je niet als een solist. En veel uh, muzikanten zijn dat natuurlijk. Uh, wel, en dan bedoelen we als een solist uh, asociaal vooral. Ja, nou ik, ik begin steeds meer uh, door te krijgen... dat er verschillende vormen zijn van, uh, van uh, soleren, als het ware. En ik, uh, ik, kom, ik ben sowieso wel een beetje een laadbloeier... dus ik begin nu wat meer mijn, uh, dit soort projecten op te pakken... Uh, waar ik vroeger eigenlijk meer van droomde. En, en ook, ik heb wel geleerd, uh, zo in de loop der jaren... om dat een beetje uh, wat meer te doen ook. En uh, het is natuurlijk ook heel prettig en veilig om in al die bands te zitten... omdat je niet op de voorgrond hoeft te treden. Mm het -hmm. scheelt ook weer een hoop geregel en een uh, hoop gedoe. Maar uh, ja, het is een maar beetje... Is, waar, waar draait het dan om bij soleren? Je zegt, ik begin het nu een beetje te ontdekken hoe dat, hoe dat werkt. Uh, ja, het soleren op zich in de muziek... Dat, dat, dat, dat staat er natuurlijk los van, dat weet je al langer. Maar uh, als solist optreden... ja, dat, dat zijn, uh, dat zijn uh, uh, dingen zoals... Ja, je, je stelt je kwetsbaar op, denk ik... Je moet Het moet je liggen om, uh, om uh, vooraan te staan en om, om de kaart te trekken. En, het en, grap dat... en ligt dat jou? Ja, aan de ene kant ligt het me wel. En ik vind het nu ook helemaal te gek. Ook nou, dit soort dingen, zo wat er op, op je pad komt ineens. Um, en, en, en het voordeel is ook dat je totaal je eigen wensen... en, en, en, en muzikale ideeën kan, uh, kan uiten. En mm -hmm. je, en je, je hebt natuurlijk altijd muzikanten die daar iets aan toevoegen... Maar je hebt heel veel inspraak. en, en het nare van een, een, een democratisch beentje, wat het veelal is, is dat je met elkaar dat, uh, ja, je sluit af en toe compromissen. En dat hoeft nu niet. Nee, nee maar ik, het klinkt wel een beetje zo licht aarzelend dat ik het idee heb dat je in die rol echt hebt moeten groeien. Ja, dat klopt. Dat was ja. niet van nature. Nee, en het is, het is pas als ik daar achteraf op terugkijk hoor. Want het is wel een beetje dat je. Uh, ik heb dit altijd al geambieerd. En het is ook soms gewoon een, een, een tijdgebrek dat je niet. Uh, dat je te veel met andere uh, bands bezig bent. Zoals het afgelopen jaar hebben we. Uh, drie platen gemaakt. Nou, dan op een gegeven moment weet je van voren niet meer dat je van de achteren leeft. jij bent ook een uh, muzikant die een kantoor heeft, niet een repetitielokaal. ja, bedoel, bij, beide eigenlijk. beide ja, zelfs. Ja. Ja. oh, dat is wel ja. heel, uh, al wel dan het repetitielokaal had... wel echt stoffig eruit ziet de laatste tijd, maar goed. meer kantoor dan repetitie. ja, de laatste tijd wel. ja, ja omdat je met die drie platen komt onder andere. ja, ja. want hoe ziet dat leven eruit? is dus al heel veel regelen, regelen, ja, een beetje spelen ja. tussendoor. Ja, het nou, was het laatste jaar. Vooral was het heel veel uh, regelen en opnemen en stukken schrijven. Dus die, die, het, op zich was het heel erg leuk, want het stukken schrijven, dat is, dat is te gek. Alleen je moet uh, ja, alle voorbereidingen treffen, je moet erover nadenken. En de verhouding uh, uh, met dat en het spelen was wel een beetje zoek. Er waren weinig optredens. Ik weet niet of dat door de crisis komt... of juist omdat het weer zo'n soort uh, overgangsjaar is naar drie nieuwe platen. Maar euh, nou ja, dat begint nu weer een beetje te komen. Daar ben ik wel blij om, want het spelen is uiteindelijk het, het allerleukst. En het regelen is uiteindelijk heel vervelend of dat nou ook weer niet? Uh, het, is, ja, het is soms wel vervelend, ja. ja. En soms is het ook leuk omdat je iets bereikt. Ja, maar wat is het vervelende eraan? Um, als je de hele dag uh, achter je computer in de telefoon kruipt om, om optredens te regelen, dan is het niet zo leuk. Want zo werkt dat. Dus dat ja. een man die in New York, naar New York afreist om daar met grote de aarde te staan, moet dan de hele tijd naar clubs bellen. Uh, ja, daar komt het wel neer. En, en wordt het dan ik, ook ik, zo triest dat je me nu zo gaat vertellen dat je dan voor 100 <laughs> euro een hele avond op moet treden? Ja, nou ja, dat is zo, ja. Nee, niet, al, nee, niet altijd. Maar uh, het is ook, ik word ook bijgestaan door uh, uh, Lemke Bakker... die een hoop uh, boekings- en managementwerkzaamheden uh, uh, voor haar rekening neemt. En uh, het is niet zo dat je helemaal alleen dat doet. En we doen dat ook met sommige groepen weer met een paar samen. En je verdeelt het. En uh, zoals met Artvark, er zijn, is iedereen is daar hartstikke uh, druk mee... Maar er zijn optredens dat je voor weinig geld uh, een hoop moeite en, uh, ja, doel, uh, ja, ja. en... Ja, en dan moet je... Maar er wel... zijn ook optredens waar... dan word ik al jaloers als ik daarvan hoor... Ja. dat je bijvoorbeeld net een tour door Chili hebt gemaakt... weer met die andere ja. band. Ja. ja, dat klopt. Dat zijn leuke dingen. Monsieur Dubois, ja. ben je mee naar Chili geweest? Ja, hebben we hebben drie optredens gedaan. En uh, ja, dat was super. Dat is dan, de tour trek. is drie optredens? Ja, er was één, één festival. Het was ook niet zo lang, we waren een week weg... Uh, er was één festival in Puerto Montt en uh, twee optredens in Santiago. En dat was uh, te gek. Heel veel enthousiaste reacties en dan ja uh, uh, uh, Zuid-Amerikaans enthousiasme. Amerikaans enthousiasme, ja. hoe ziet dat eruit? Uh, ah ja, er was er meteen een hele goede klik met het publiek. Dus uh, ik uh, doe dan de aankondigingen. En dan uh, soms uh, heb je wel eens een zaal dat er niet zoveel terugkomt. Maar nu was het meteen... Vanaf het eerste moment. Uh, in het Engels of? Ja, nee, natuurlijk nog wat uh, Spaanse zinnen ingestudeerd, begrijp je. <laughs> <laughs> maar uh, voornamelijk in het Engels, ja. ja. Ja. Dat was heel leuk. En en en men reageert enthousiast en men weet ook waar de mensen daar wisten waar ze op afkwamen. Uh, Want ze kennen nee, jullie daar? Niet niet echt. En de jazzcultuur is ook niet onwijs groot in Chili. Ze zijn wel echt uh, music-minded, ja. maar. Um, de, de jazz is re, relatief onbekend. En dan zeker nog, wij spelen dan een beetje een, een crossover van pop, jazz en soul. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat, dat vonden sommige mensen wel heel erg uh, nieuw en verrassend om te horen, kreeg ik de indruk. Of tenminste, dat waren de reacties achteraf. Dus uh, ja, dat was uh, te gek. Ja. Heb jij nou, want door al die bandjes kan, kan ook de aandacht versnipperen. Kan je ook het idee krijgen dat je op te veel paarden werd? zou je misschien ja. ook wel heel monomaan één weg zou ja. in moeten slaan. Dat zijn natuurlijk vragen die jij jezelf ook stelt, of niet? Ja, ja. en uh, ik zag laatst die documentaire van Janine Janssen... Daar er werd dat ook gezegd. Dat ze teveel, uh, Ook die twijfel bij haar van doe ik niet te veel... en gaat dat niet ten koste van de diepgang? En uh, dat is soms wel zo, maar op zo'n moment probeer ik altijd wel... Uh, een koers in te zetten die ervoor zorgt dat dat minder wordt. En uh, ik merk steeds meer dat bij, bij die bands... Uh, dat waren er ook meer, dus dat wordt sowieso wat minder. Dat bij alle bands dat ik heel erg mijn eigen muzikale ei kwijt kan. En dan mm -hmm. de bezetting is elke keer anders en de formaties zijn anders. Maar je schrijft toch de muziek die je het liefst wil schrijven. En dat zorgt wel, blijft wel voor die diepgang zorgen, ja. denk ik. Maar wat is dan wat jou betreft de weg die je nu bent ingeslagen? Want ik begrijp dat je hiermee ook zegt van nou, ik heb nu drie platen neergezet... Ik, nu, hè, nu ben je toch echt aan het koers bepalen. En het lijkt ja. me ook dat je daar aan toe bent, toch? Ja. Gezien ja. je staat van dienst. Ja. ja. Kan je dat omschrijven? Uh, sorry, nog één keer de vraag dan... Nou ja, kan je omschrijven welke koers je eigenlijk aan het, aan, aan het uh, ja, bevaren dat, bent? Ja, dat is, uh, dat is een lastige vraag. Ik merk dat het is moeilijk om te zeggen... omdat het, de stijlen van, van alle groepen liggen... Uh, enorm wel, uiteen. Ja, liggen ja, best wel uiteen. Zeker. En, maar heb je een klankideaal of een... Ja, dat wel. ...soundideaal? Ja, en, maar het klankideaal verschilt per groep eigenlijk. Dus uh, het is meer de, de inhoud die hetzelfde is dan de vorm. Mm -hmm. Misschien is dat de beste manier om het te omschrijven. Ja. Bijvoorbeeld bij uh, dit nieuwe album is het, het is een, echt een jazzbezetting. Dus een quintetbezetting. Maar de, de, de stukken zijn niet allemaal puur jazz. Er zitten wat grooves bij, er zitten wat... Uh, meer soulachtige en wat meer uh, ja, crossover dingen bij. Ik heb later ook nog wat dingen ingedupt. Dat is een best wel een, een poppy manier van uh, produceren. Zou ja, dat gebeurt zeggen. eigenlijk niet in de chest natuurlijk. Neen, weinig. Af te weinig. En dat dat uh, is dan weer. Maar de de stukken zijn uh, qua structuur of harmonische wendingen zijn wel uh, liggen wel niet zo heel ver. Van bijvoorbeeld de Very Next of Aardvark uh, vandaan. En waarin zit hem dan, die overeenkomst? Wat kan jij zeggen over de stukken die je maakt? Wat, wat, wat is dat dan? Een stijl wil je horen. Ja. Of een gevoel. Uh... Dat weet jij gewoon. En ik niet. Ja, dus... ik denk het. Ik, ik, ik vraag me ook af, of als, als, een, als een luisteraar een stuk van mij zou horen... of ze meteen kunnen zeggen van, oh, dat is een stuk van, van Bart. Dat vra van... Nou, Maar als jij een stuk van jezelf zou horen... kan jij het aanwijzen wat er dan zo Bart's aan is? Ja, dat kan ik wel aanwijzen, ja. En dat, is, maar dat is, vind ik heel moeilijk om uit te leggen, eigenlijk. Moeten we dat even illustreren misschien? Moeten we luisteren en dat we de microfoon open doen? Dat is goed. En dan praten we wel over je muziek heen. Maar dan beloof ja, word... ik je dat. Oké. Okay. Zullen we dan eerst een minuut doen dat we er niet doorheen? praten? Ja, dat is goed. Dat is goed. Dit is een onderhandeling, ja. hè? Ja, ja, nee, dat is heel. Ja, ik ben daar heel goed in. Och, man. Heel het op. ligt eraan nog wat je gaat draaien. Natuurlijk. Nou ja, wel een heel mooi stuk. Oké. Okay. Van je nieuwe CD. Heel goed. Trianon. Ja. Het eerste stuk, bam, Dan maak je ook meteen... Uh, zet je meteen de toon? Gaan we eerst even een stukje, minuutje, anderhalf luisteren. En dan gaan, ga okay. je vertellen waar het in zit. We zitten al in die goedlopende trein, die trianonheid. Ja, wat ja. gebeurt er? Nou ja, wat je zegt, het is een beetje een, uh, dit is een beetje een modaal stuk. Dus de, de, de groove, die stoomt door. Uh, tempo, uh, uh, uh, uh, ja, je bent meegezogen. Ja, ik ben blij dat je dat gevoel krijgt. Want dat is wel een, een beetje, ja, misschien het idee. En ook, de, het luidt heel veel ruimte voor, uh, voor wat er dan ook gebeurt, solo's. En uh, hierna het trompet solo ook van Nicholas. Dus ja, ongelofelijk. Heel open. En tegelijkertijd zit het in een soort van um, groove. En ja, een trein is wel een mooie vergelijking. En dit is typerend voor, voor wat jij schrijft? Ja, in dit soort... Nou, uh, er zijn ook weer heel andere stukken. Maar dit is wel een aspect van de muziek die ik gaaf vind, zeg maar. Dus of het nou echt jazz is of, de, of wat meer popgerichte dingen. Als, het een, een soort van, als er een soort van... ...puls in zit, waarover je heel vrij kan bewegen. Ik zei dat al net, echt, dit, dit is ook wel iets... wat ik heel graag live zou willen zien. Ja, Overigens, dit, ja, behoort ja. dat nog tot... de ...mogelijkheden? Met, met deze ja, muzikanten? Ja, zeker. zeker. Uh, ja, ik ben, dat is een hoop... Uh, uh, ...geregeld dus, waar ik het net over had... Uh, ...bezig om een, um, een tour te regelen... ...in april, met de Amerikaanse bezetting. En dus, nog niet alles is helemaal uh, rond... ...maar dat zal een Europese tour zijn... ...door uh, Europa, dus... Uh, ik hou, ik hou je wel op de hoogte. Ja, ja, leuk. En, en de luisteraars hopelijk ook. Ja. Nou, misschien kunnen we dan nog even een stukje laten horen. Uh, ik kijk naar mijn regisseur en die kijkt heel vriendelijk terug. Dus ik denk dat het kan. Uh, democrater, of democrater, of hoe spreekt dat uit? Democrater. Democrater. Nou, het klinkt vrij indrukwekkend. Maar ik heb ook wel het idee dat dit een soort uh, uh, politiek statement uh, is. Uh. Ja, de titel in ieder geval wel. En, en waar gaat dit over? Het uh, idee is... Uh de democratie die ons uh, langzamerhand begint te dicteren. Het was geschreven vlak na de Arabische lente. En het, het schoot zo in mijn hoofd. Ja, want je dacht Arabische lente... Ik dacht van uh, al, die, al die, die hang naar democratie... en, en de afgoding van de westerse samenleving... daar kun je af en toe wel je vraagtekens bij zetten. En ik, ik begrijp heel goed dat, uh, dat er daar zo voor wordt gevochten. Hoor. Want het is natuurlijk een, blijft een ideaal voor veel mensen... Maar uh, er zijn ook aspecten aan die samenleving die, uh, ja, die natuurlijk minder zijn. En, nou ja, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, Apple, Steve Jobs en Facebook... waar we het net over hadden, ja, dat zijn langzamerhand gaan. natuurlijk wel de, de multinationals... die ons een beetje uh, de weg beginnen te wijzen. Ja. En nu hoeft dat niet heel erg te zijn, want ze brengen ook veel goed. En we doen er allemaal mee. Maar, uh, maar zijn het, is het onze nieuwe god, als het ware? Onze nieuwe religie? Nou, het geldt sowieso... Niet voor niets dat natuurlijk die hele Occupy-beweging nu een beetje uh, uh, aan het opstaan is. Ik geloof wel dat, dat het geld uh, uh, ons echt is uh, gaan dicteren. Of in ieder geval de democratie een beetje is gaan leiden. Nou heb jij kantoor. hou jij kantoor aan het Damrak in Amsterdam... met ja. uitzicht op de Occupy-beweging. Ja. Maar dan zie je toch ook wel dat ze hun PR niet echt heel goed op orde hebben. Hè? Ik bedoel, je kan idealen hebben, maar... Ja. En nu verder. Ja, precies. Hoe, hoe, hoe ja. verhoud je je daartoe als je daar zo uh, ja, ik op neerkijkt? Ik heb daar eigenlijk niet echt een mening over. Als je het, erg, als je het niet erg vindt. Nee, natuurlijk ik, uh, um, ik begrijp heel goed dat er onvrede is over het systeem. En um, hoe dat georganiseerd is en zo. Daar, ja, wij, wij proberen op dat kantoortje... zijn een broedplaats, dus een, een, een, een soort culturele uh, subsidieplaats... voor um, in dit geval muziek. Wij proberen ook een beetje gewoon maar alle eindjes aan elkaar te knopen... en te kijken of we er iets van kunnen maken. Uh, ja, ik begrijp, ik begrijp wel dat er zo'n beweging omstaat. Zeker natuurlijk nu uh, met de crisis en alles. Ja. Laten we even luisteren naar het stuk. En dan gaan we er okay. straks weer overheen praten. Ja. stuk weer dat stuwende, hè? als ik Ja, het zo dat mag heeft noemen. dit stuk wel een beetje, ja. ja. ja. Dus dat ja. is, dan begint toch een beetje de weers. Uh, we proberen ja. te analyseren, hè, wat ja, jij, ja, ja. jij daar het ja, ja, er zijn heel veel stukken ook die weer, um, die, die dat weer helemaal niet hebben. Er zitten bijvoorbeeld wat stukken die, die heel open zijn. Um, ja, ik vind het, ik blijf het toch een moeilijke vraag vinden. Ik kom er niet uit. Wat is nou typisch het, het geluid dat ik je, je moet gewoon luisteren naar je muziek. Dat is in ieder geval een feit. Ehm... Um, ja, jouw vriend, contrabassist in verschillende bands met je, Casper uh, Kalf, die zei tegen ons, als alles goed gaat, zal hij door deze CD, die hij met Nicholas Petin maakt, zijn grenzen oprekken en meer mogelijkheden krijgen in het buitenland. Nee, daar doet hij niet overspannen over. Hij blijft nuchter. En hij weet dat het van veel dingen afhangt. Geluk en toeval. En of je het snoepje van de week voor de media bent. Die enorme ja. marketingmolen, zoals je ziet bij popmuziek, die heb je niet in het jazz. Nee. Het snoepje van de media. Ja. ja, we zitten heel vaak samen in de auto en dan hebben we het over dit soort dingen. Um, dezelfde frustraties en, en ook dezelfde, um, ja, de leuke dingen. Benoem die frustraties, dus um, Keihard werken voor weinig geld, soms. En... Um, nou ja, wat hij zegt ook wel, het moet natuurlijk wel een beetje aanslaan op een gegeven moment. Je moet het geluk hebben dat je, uh, dat je ja, gezien wordt door het publiek. En dat, dat kan alleen maar door toedoen van media, maar ook concerten. En uh, ja, daar moet je een beetje geluk bij hebben, denk ik. En ja. daarmee ligt je lot eigenlijk in handen van anderen. Uh, ja, je althans. kunt wel echt een hoop zelf uh, afdwingen hoor, denk ja. ik. ik. Ik zie ook wel aan, aan de mensen die ik uh, hoog heb zitten en die, die spelen over de hele wereld. En dat, dat, uh, dat, dat gewoon ook uh, ja, dat je zelf een hoop kunt doen. En ik merk het ook met al, met al die, die bands. Um, ik geef ook geen les daarnaast. Dus ik leef van de muziek. Dus het gaat eigenlijk uh, hartstikke goed. En dat is allemaal in elke band wel uh, um, dankzij de inzet van de, van de muzikant. Ja. Nou, uh, spreidt de olievlek Bart Weert zich natuurlijk sowieso meer uit, omdat je sinds deze week ook een, uh, een, een bijdrage op de radio hebt op AeroJS. Ja. Een, een programma. Ja, sinds gisteren zelfs. Ja, ja, gefeliciteerd. Ja, dank je. Dus Collega's. Dat, ja, maar ja. nou, hoe doe jij dat eigenlijk? Kan jij zeggen hoe je een plaat aankondigt? Bijvoorbeeld je uh, eigen plaat? Aankondigt? Ja, wat wil je horen? Nou, gewoon, je mag je eigen plaat aankondigen. Oké. Okay. Even kijken hoe dat gaat. Welk stuk uh, zullen we draaien? Zo gaat het dan een beetje. Ik ben heel los in. Oh ja, praten, ja. ja nee, ik doe dat inderdaad samen met Rolf Delvels. En uh, wij, uh, wij hebben het dan... Oh, maar je wil die plaat horen. Oké, okay, ik ga hem aankondigen. Dames en heren, de volgende plaat is een, um, een prachtige plaat. Dit is van een zeer groot en talentvol, maar nog uh, relatief uh, onbekende saxofonist Bart Weerts. Hij speelt met een paar uh, uh, Amerikanen waarvan ik niet allemaal weet waar ze vandaan komen. Maar gaat u vooral luisteren. Dit is iDreamer. Oh ja. Ja, je Is doet het, het best goed. Ja, ja je het... hebt een goede stem. Goede ja, ik stem. moet wel oh, zeggen dat, dat we... Uh, dat we... Nog iets meer, ik zou nog iets meer kleur erin uh, ja. brengen. Iets meer diepte, iets meer maar hoogte. Ik vind het wel leuk dat we... Wij kijken het gewoon vanuit het, het muzikantschap. Dus ik heb niet de ambitie om radiomaker te worden. Nee, maar je maakt gewoon een hartstochtelijk uh, ja. programma over jazz. Ja, over Nederlandse jazz. en, en... Er zijn weinig programma's over Nederlandse jazz, ja. dus wij kregen die kans. En uh, we hebben hem met beide handen aangegrepen. Leuk, we gaan daar ook naar luisteren. Jij moet heel snel iets op je tegel zetten, want daar hebben we ah, nog maar ja. 30 seconden voor. Dan kan ik ondertussen vertellen dat er geen twee dingen is naar ons, maar langs de lijn. Onder andere uh, de wedstrijd Ajax-Real Madrid, die begint om half negen. En dan is er vast ook meer bekend over die andere wedstrijd waar wij nu niks over hebben gehoord. Excelsior AZ. Wat zet je op je tegel, Bart? Ik, uh, had, ik had gedacht, ik laat me inspireren door de, de uitzending. Ik bedenk niks van tevoren. En uh, dat is. Uh, ik heb besloten om een, een verwijzing te maken naar de titel. Dus ik schrijf op Droom nu. Dank Dankjewel. Dank meneer Wiert. Dit was aflevering, laat me denken, 2389. Ja, morgen ontvangen wij actrice Sophie van Winde, die in de tv-serie Eileen de rol van varkstrijdster Tanja Nijmeijer speelt. Tot dan. Radio 1. Hey. En stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 In concertgebouw Amsterdam, Stadsgehoorzaal Leiden, Concertzaal Tilburg, Nieuwe Luxor Rotterdam en Muziekgebouw Eindhoven. Kijk op symfonietta.nl. Het is Easy December bij Weekend.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel, ook je hippe ski-outfit. Nu tot 15% korting. Eerst Weekend.nl.